Jan van der Putten met het NOS Journaal. De muizenplagen in weilanden van de afgelopen jaren zijn veroorzaakt door de mens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Friesland. Volgens de onderzoekers hebben boeren een ideaal landschap gecreëerd voor de veldmuis. De weilanden liggen droog, hebben lekker gras en er zijn weinig natuurlijke vijanden. Boeren leden miljoenen euro schade doordat muizen het grasland beschadigden. melkveehouders moesten vervolgens extra koeienvoer inkopen. Vrouwen die werken op een hogeschool verdienen gemiddeld iets minder dan hun mannelijke collega's die hetzelfde werk doen. De verschillen lopen op tot 4,3 procent. Dat zegt het college voor de rechten van de mens na onderzoek bij zes van de 37 hogescholen. De onderzoekers bekeken vijf functiegroepen. In één van die groepen verdienen vrouwen juist meer dan mannen. Volgens het college is het vaak geen kwade opzet van de werkgever. Verschil kan ontstaan doordat het loon wordt vastgesteld op basis van salarisonderhandelingen in plaats van relevante werkervaring. De meeste spookrijders reden vorig jaar in Noord-Brabant, zegt verkeersinformatiedienst VID. In totaal waren er 104 meldingen van spookrijders. In 22 van de gevallen kwamen die uit Brabant. Spookrijden gebeurt meestal op de snelweg en Brabant heeft veel kilometers snelweg, zegt de VID. Utrecht heeft relatief het kleinste aantal spookrijders. Voor de kust van Nieuw-Zeeland is een toeristenboot in vlammen opgegaan. Alle 60 mensen aan boord konden zichzelf in veiligheid brengen door overboord te springen. Een boot van de Nieuw-Zeelandse kustwacht en een paar andere boten in de buurt hebben iedereen uit het water gehaald. Twee mensen raakten licht gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Dan het weer nog, zonnig maar koud. Het wordt min 3 graden in Groningen... tot rond het vriespunt in het Westen. Morgen eerst overal zon, later in het noorden kans op wat winterse neerslag. Maximum temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam... bij knopen Diemen, 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer open... Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein 3 kilometer. A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 7 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Osaan 5 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij dorp 4 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam de A10 tussen Westpoort en Volendam 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht... A12 ten Haag richting Utrecht bij de Meren 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, ik denk bij de volgende. Oké. Okay.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 Can't go on. We used to have it all, but now. de programmaleider van C.U.V. vanmiddag niet meeluistert, want uh, dit is al de tweede keer dat ik een plaatje van Kiko draai, ja, eerst je de nieuwe single Stee, en dit is toch wel een van hun best of eigenlijk wel de beste, je hoort de Stal de Show, het begin van U3 uh, van de show, op de zaterdagmiddag Zandvoort op zaterdag, en in uur drie de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk deze tijd voor pit Report. Ondanks het feit dat uh, Max Verstappen met zijn auto momenteel door de sneeuw... Gelukt. Ja, inderdaad. <laughs> Weliswaar met uh, uh, sneeuwbanden om, of uh, well, sneeuwkettingen om... Uh, is er natuurlijk wel nieuws uit uh, de wereld van de Formule 1. We hebben dan verder ook nog Sport Kort. En dan uh, hebben we met name over Dressuur. Wendy Moore uh, heeft, heeft weer van zich doen spreken... Uh, verder, natuurlijk, rond de klok van half vijf... hebben we het dier van de week, en het is deze week een poes... die luistert naar de naam Samuel. En ja, luisteraars en kijkers, het gedicht van de dag komt eraan. Oh, daar gaat hij uh, Rond oh, de oh. klok van kwart voor vijf het prachtige en ontroerende gedicht... Marjolein. Marjolein. Dus ik zou zeggen: genoeg reden om het komende uur ook te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Uw lokale zender ZFM. Zullen we dat gaan doen, Albert-Jan? Gewoon weer een uurtje luisteren. Heerlijk. Doe en daarna krijg je. Fred Heij weer. Ja? Oh, komt hij, hij weer. Hij is hij er weer, komt hoor. Weer. Hij is er weer tussen 5 en 7. Met entertainment for you. En eerst gaan we gaan weer door met de lekkere muziek. We gaan terug naar de jaren 80. Ja, we een beetje makkelijker rijdt te plaatje platen willen, maar toch, ik ga hem gewoon draaien hoor, de single van de simple minds. And don't you forget about me. dat stukje weer waar je lekker mee kan doen, zeg maar. Dat waren ze, je hoorde de Simple Minds bij CFM met Don't You Forget About Me... Vanmorgen hadden we goeiemorgen zoveel tussen 10 en 12. En de tweede architect voor het ontwerp Watertorenplein kwam daar vandaag aan het woord. En volgende week de derde architect die een mooi plan heeft ontworpen voor het Watertorenplein hier in Zandvoort. En wie weet hè, misschien heb jij binnenkort wel je eigen huis daar. Op het Watertorenplein. Een eigen huis, een plek onder de zon. Nou wat wil je nou nog meer? René Vroger en het goede doel.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 Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Die van me houdt op Of wou ik dat ik net iets pak, Iets vaker simpelweg gelukkig wat. Mm -hmm. Een eigen huis, Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt Met iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik liefde te kort kom. Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag ik met 30 video recorder Van uw is zet, dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven.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 wel gezien op Facebook van een Maxe Stappen in de snow. Ja, maar die afdaling ging niet zo snel. Nee, nee, viel een beetje <lacht> tegen Maar Het was leuk hoor trouwens. Nee, ja, was typisch weer zo'n geweldige uh, ja, reclamespot van uh, dat bekende frisdrankje. Ja, frisdrankje noem je <lacht> dat. Oké, <Okay. lacht> goed. Of oppepperdrankje, wat is het? Goed, uh, op 20 maart gaat hij weer van start. En dan hebben we het over de, de Formule 1. En wel in Australië op het circuit Elbert Park. En tijdens de winterstop is er natuurlijk ondanks dat altijd weer wat nieuws te vertellen over de Formule 1. Bijtanken tijdens de races in de Formule 1 keert mogelijk weer terug. Voorzitter Jean Tot van de Internationale Autosportfederatie FIA... heeft afgelopen vrijdag gezegd dat het een serieus voorstel voor 2017 is. We overwegen bijtanken weer in te voeren. Het is goed voor de show, al dus tot. In 2010 werd het bijtanken afgeschaft als maatregel... om kosten te besparen en de veiligheid te vergroten. Sindsdien rijden de bolides de gehele Grand Prix op één tank brandstof... en komen ze alleen nog de pitstraat in om van banden te wisselen. Het kostenaspect telt feitelijk niet mee. De technieken zijn verbeterd, waardoor we, we spreken van een extra bedrag... van hooguit 50.000 euro per jaar, al dus tot. Het bijtanken heeft als voordeel dat de raceteams... hun motoren meer pk's kunnen meegeven. Topontwerper... Tom Basis naar Manor Marussia. Het formule 1-team Manor Marussia... heeft topontwerper Nicolas Tom Basis ingeleefd. De Griek, vandaar die, raam, die naam, even moest we wennen. De Griek heeft een indrukwekkende staat van dienst... als specialist aerodynamica in de koningsklasse van de autosport. Hij werkte voor McLaren, Benetton en Ferrari. Bij de beroemde Italiaanse renstel fungeerde hij... tussen 2006 en 2014 als hoofdontwerper van het, de Rode Bolides... Ik zie er naar uit om bij Menner te gaan werken in een spannende tijd. Hun plannen zien er veelbelovend uit en zijn ambitieus. Al dus de 47-jarige Griek, die het Britse team aan een snellere bolide moet helpen. Het team van Menner Rusia presenteer, presenteerde in 2015 niet al het best. De coureurs Will Stevens, Alexander Rossi en Robert de Meri... reden consequent achteraan en scoorden geen enkele punt. Er komt niet op korte termijn een samenwerking... tussen Force India en Austin Martin. Hoewel de gesprekken tussen beide partijen nog altijd gaande zijn... laat directeur Otmar Schafnauwe... Nou nou van Force India weten dat een, een entree van het merk in de Formule 1 voorlopig niet aanstaande is. Het was een eer om serieuze gesprekken te voeren met Austin Martin. En het is voor hen een enorme stap om in de Formule 1 in te stappen... als partner van Force India. Al dus de directeur donderdag tijdens de show tegen Sky Sports. De gesprekken lopen nog, al verwacht ik niet dat er in 2016 iets gebeurt. Maar je weet niet wat de toekomst brengt. De deur is niet dicht, maar in 2016 blijven we Force India... Tot zover. Dat was het, het Formule 1 nieuws bij CFM. Nog een paar platen en dan het dier van de week. En een van die paar platen is deze van Michael Jackson... tezamen met Justin Timberlake. Luister nog een keertje naar een Love Never Felt So Good. Deze van Michael Jackson en Justin Timberlake. En wat straks wel overal met jou na vijf uur. Ja, zeker. En love never felt so good. Nou, de heren van de veter uh, Veteranen 1... die hebben helaas verloren vandaag tegen Heelkom. Eindstand van die wedstrijd is 1 tegen 3 geworden. Helaas een verlies dus voor Veteranen 1. Alessi Burgers, brothers, honey, en oh, Ja Jawel, en nou mag jij met je berichtje over Sportkort, paardensport. Wendy Moore haalt eerst de internationale podiumplaats Tijdens de dressuur junioren landenproef in Bennebroek... een internationale wedstrijd met onder andere de top van Nederland onder de 18 jaar... is de Zandvoortse Wendy Moore met haar paard Windsor... knap derde geworden met 63,31%. Dit is haar eerste podium bij de topsport-dressuur onder de 18 jaar. Lange tijd stond ze tweede, maar de allerlaatste Amazone, Yuki Bos... ging haar nog nipt voorbij met 63,7 Als Moore dit jaar nog eenmaal boven de 63 weet te scoren... tijdens een junioren-landenwedstrijd... mag ze starten met internationale dressuur. De lange periode van rust voor Wendy en Windsor pakte dus goed uit. Morgen komt de Zandvoortse dressuur-Amazone uit... op de kuur op muziek tijdens de kringkampioenschappen Noord-Holland-Zuid in Aalsmeer. Deze telt mee als voorronde voor het Nederlandse kampioenschap. Vorige week haalde ze nog uh, haar eerste twee promotiepunten... met 64,45 tijdens een wedstrijd in Velzen. Een goed begin uh, voor het nieuwe jaar voor deze Zandvoortse Amazone. Tot zover Sport kort, zometeen het dier van de week. Maar eerst Farel Williams. Ik heb een vraag genomen, John. heb je een kater of niet? Nee, ik heb een poes. <lacht> nee, nee, volgens mij heb je een kater. Of een kater. Oh, ja, ja, ik heb een kater. Nee, nee dat dacht ik al. Wat ben jij bij de tijd, zeg. En die kater heet Samuel. Samuel is een prachtige, grote, gecastreerde kater van bijna zeven jaar. Hij vindt niet iedereen leuk en heeft tijd nodig om aan je te wennen. Als hij, je, als hij helemaal aan je gewend is, is hij prima te aaien. Wie weet schuilt, schuilt er zelfs wel een echte knuffelaar in hem. Samuel gaat graag zijn eigen gang en zoekt daarom een huis en een tuin... waar hij dat kan doen en mag doen. Andere katten vindt hij niet gezellig, dus zoekt hij een huis voor hem alleen. En waar verblijft Samuel momenteel? Samuel verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Kezelstraat 5, te Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En geopend van 11 tot 4 uur op de maandag tot en met zaterdag. Kijk ook even op de website www.dierentehuiskermeland.nl Want ook Samuel verdient een thuis. En ook Samuel is terug te zien op de CFMN. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan snel hè. De Play Store, App Store en de Windows Store. Hij is helemaal gratis en dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Ja Jawel, we hebben er zin in. Je zit al urenlang te staren naar je schoen. Niks te praten, niks te zien, niks te beleven. De serie van Guus En daarachteraan Diepes Moots uit de jaren 80 en People Are People. Het is 10 minuten overal 5. Zometeen het gedicht van de dag. En wat voor een gedicht van de dag? Het gedicht heet Marjolein. Maar eerst sportkorts. Kelly Steen in selectie onder de 19. Plaatsgenote Kelly Steen is door de KNVB geselecteerd voor een trainingsstage met het Nederlands elftal onder de 19 in Portugal. In de vier dagen durende stage worden twee Interlands afgewerkt. Op woensdag 20 januari tegen gastland Portugal... en twee dagen later in Zwitserland, is Zwitserland aan de beurt. De Zandvoortse kiepster, die momenteel voor Telstar speelt... is al meerdere malen geselecteerd voor nationale selecties. Het uh, bruist met sport betreft, hè? He? Ja, gaat goed, gaat het gaat goed. goed. En daar houden we van. Behalve met de veteranen. In het voetbal, <laughs> nee, daar hebben we het even <laughs> niet over. Die hebben vandaag, mocht je het nog niet gehoord hebben, helaas verloren tegen Hillegom. Het werd 1 tegen 3. En hier is Steve Winwoods. Deze plaat toch bijna vergeten te draaien, Albert-Jan. Had je die uh, was dat een verzoekje? Nee, nee, nee, nee ja van mezelf. Oh, Oké, okay, dat, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat is altijd Milde goed. Door Steve Inwoods en While you See a chance bij CFM. Nou in het eerste uur van dit programma, programma hadden wij de dames van Lady Chef in de uitzending. Wat een feest altijd hè om ze in de studio te hebben. Ja, en een drukte van belang hè. Ja zeker, want Waarom waren ze in de uitzending, albert uh, Nou, ze vieren dit jaar uh, het Lustrum. Dat is één uh, groot uh, evenement. Met art en dinners. Maar uh, ja, ze stonden natuurlijk in de landelijke uh, lijst... van de, de, de gezelligste restaurants uh, van uh, Nederland... op een 27e plaats. Zo'n mooie he. prestatie. En uh, in, in de, voor de provincie stonden ze op een vierde plek. En als je dan die top 50 bekijkt, stonden daar ook nog een aantal andere restaurants op. Dus nee, geweldig. Hulde, hulde, hulde voor de gastronomie in Zandvoort. We hebben het over Jessica Elvira en Marjolein. En ja, dit gedicht is speciaal voor hun. Speciaal ook voor Marjolein, want zo heet het gedicht van de dag. Marjolein. Eventjes eventjes met Marjolein gebeld. En haar over dit prachtige gedicht verteld. Rob wilde gelijk naar de zeestraat gaan. Het was al een beetje laat, ik geloof bij achten. Maar Rob had zijn jas al aangedaan. Chef Kok en haar team zijn goed. Rob wilde gelijk naar Lady Chef. Daar aangekomen... was Marjolein al driftig aan het koken. Heerlijk, heerlijk, al die luchtjes die we roken. Rob, blij dat hij Marjolein weer zag. En ik, ik blij dat ik hem weer naar Marjolein had gebracht. Toen wij weer op huis wilden gaan, riep Elvira ons terug. Wacht, wacht, blijf even staan. Elvira zei: Neem nog lekker een glaasje cognac. Ik zei: Nou, nee, dank je. Ik neem wel liever nog een glaasje witte wijn. Nou, zei Jessica, dan heb ik ook een makkie. Want Jessica had natuurlijk alles al lang klaargezet. Nou, snel dan maar aan de witte wijn. Wat een pret. Marjolein, je hebt jezelf wel weer waargemaakt. Jezelf echt weer overtroffen. Het heeft verrukkelijk gesmaakt. Wij, wij mogen met zo'n chefkok toch maar boffen. Nou komt de reservering hoor. Tot 27 januari, woensdagavond om half acht. Het is dan, dan is het tijd voor ons art diner. Tafeltje voor twee, zei Rob zacht. Wij zijn benieuwd, heel benieuwd naar wat Marjolein weer heeft bedacht. Lady Chef, tot 27 januari, half acht. <Gelach> wat een geweldig mooie gedicht echt. van als die reservering niet is doorgekomen nee, oké okay, bij, bij <laughs> deze wat een echt een leuk gedicht van de dag hadden we vandaag ja speciaal voor de ladies deze dan maar even treat them like a lady The temptations Adventure of a lifetime. En daarvoor natuurlijk speciaal voor de dames van Lady Chef. Draai door de Temptations en Treader like a lady. Het zit er alweer op in de pop voor ons, uh, meneer Vos. Ja, nou, het is weer voorbij geplogen. Zo, zo is het maar net. Ja. En hij staat weer te trappelen. Ja, hey. Ja. Hij, hij is er weer. We hebben ja. Fred Hey. Lekker, twee, twee uur lang live uh, vanaf uh, de studio. Met het uh, Entertainment for You. Samenstelling en presentatie door onze gewaardeerd collega Fred Hey. hey. <laughs> en okay. uh, vergeet u niet aanstaande woensdag. Gakdag. Uh, ja, tussen zes en acht. Oh nee, van 8 tot 10 moet ik Van 8 tot 10? Uh, bruist. Bruist. Bruist. Bruist bij de tweede bruist. aflevering van de ZFM Soul Show. Uh, zo is het. En uh, wij zijn er volgende week weer. Want morgen zit Andor op dit plekje. Hebben wij een dagje vrij? Wij hebben een dagje vrij. Nou, dan gaan we er even rustig van genieten dan. Zandvoort op zondag met Andor Zoombergen. Veel plezier ook uh, met zijn uitzending morgen. En graag tot volgende week. Dag. Doei doei. Some things in love are really my you made.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 You must always face the curtain with a veil. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright.